1 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Reisorganisatie Corendon vliegt vanaf 10 juli weer naar Turkije. Ook al worden niet noodzakelijke reizen naar dat land nog afgeraden. Vakantiegangers kunnen bij terugkomst een coronatest doen. Als de uitslag negatief is, hoeft diegene bij terugkomst niet twee weken in isolatie, zegt Corendon. Het ministerie van Volksgezondheid is verbaasd over die bewering en noemt het onverantwoord. Als iemand bij terugkomst negatief test, betekent dat nog niet dat iemand het virus niet heeft, zegt een woordvoerder. De overheid is niet verplicht om Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen terug te halen uit Noord-Syrië, heeft de Hoge Raad bepaald. De vrouwen zitten daar in opvangkampen voor IS-vrouwen en willen dat de staat hen terughaalt. Van de rechtbank kregen ze gelijk, maar het gerechtshof bepaalde dat ze niet teruggehaald hoeven te worden omdat de rechter niet op de stoel van de politiek mag zitten. De Hoge Raad heeft bepaald dat die uitspraak in stand blijft. De regeringspartijen zijn positief over het steunpakket van de overheid voor KLM. Het kabinet schiet KLM te hulp met 3,4 miljard euro aan leningen en garanties. Daar staat tegenover dat het aantal nachtvluchten op Schiphol omlaag moet... en er duurzamer moet worden gevlogen. De oppositie is erg kritisch. Zo vinden SP en GroenLinks dat het kabinet kansen voor een reset van de luchtvaart laat liggen. En de PvdA heeft nog veel vragen, vooral over de werkgelegenheid. In de Eredivisie worden komend seizoen voorlopig geen wedstrijden gespeeld op zondagavond om 8 uur. Blijkt uit de nieuwe speelkalender van de KNVB. Het nieuwe seizoen begint op zaterdag 12 september en de wedstrijden worden vooral in de weekends gespeeld. De topduels worden zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft gespeeld. De voetbalbond hoopt dat er tegen die tijd weer volle stadions mogelijk zijn. Het weer, zonnig. Het is 30 tot 33 graden. Later neemt vanuit het zuidwesten de kans op een flinke regen- of onweersbui toe. Morgen wisselend bewolkt meer buien en iets minder heet 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is veel drukte naar de stranden, vooral naar Zandvoort. En op de N250, ten helder de kooi...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 Beleef het. Zon, zon, zee, zee, zandvoort en zomerhit. Dit is de. <middels> Let's go Complicate people tell me to meditate. Maar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 Echt het is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel, nee, niet serieus Het nee, is, is echt mijn dag. Serieus niet serieus echt niet. Wel, nee, niet. mijn dag. Wel, het is mijn dag. Oh, mama! Echt hartstikke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 6.9 straks meer. DFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.